Ik wil het met uh, jullie hebben over wereldgelijkvormigheid. Ja, wij staan in de wereld. Tenminste, ik wel. Jullie ook. En we, daar hebben wij mee te maken met die wereld. En die komt over ons heen. Wij waren afgelopen week in... We moesten een paar planten kopen. grote plantenzaak in de Intertuin. In Sliedrecht. Een hele grote winkel. Die winkel die was, ik denk voor het, minstens de helft, denk ik denk voor twee derde, helemaal volgestout met kerstpullen. Ik heb nog nooit zoiets gezien. Ik, ja, ik daarvan, wij vieren geen kerst. Al jaren niet meer. Verbijsterend. Dat ze dat verkocht krijgen, denk ik dan. Dat is, dat is de wereld. Maar dit ligt er zo dik bovenop, daar hoeven we het niet over te hebben. Wilde gelijkvormigheid. We leven in een humanistische wereld. En ik ga even uitleggen wat dat humanisme is. In ons wereld gaat het om de mens. De mens staat centraal. Vergeet het niet, de mens die moet het goed hebben. Hij moet tot zijn recht komen. Hij heeft ook alle rechten. Je kan het zo gek dingen, maar alles wordt teruggebracht tot de mens. De mens moet vrij zijn ook om over zijn eigen leven te beschikken. Hij moet natuurlijk, als seks goed is, waarom zou je dan geen seks hebben? Ja, waarom niet? En als je dan niet in de verwachting raakt als vrouw, en je wilt geen kind, maar je bent toch de baas over je eigen buik? Jij bent toch de baas? Dus jij mag er toch over beslissen? Dat is onze wereld. Iedereen heeft het recht om het goed te hebben. Dus als er dan vreemdelingen onze kant op komen dan vinden wij dat het, die hebben ook het recht. Maar ik denk dan, waarom proberen die mensen hun eigen land niet goed te krijgen? Waarom accepteren ze heel veel onrecht dat in hun eigen land is? Egoïsme. Ja, dat is dan het gevolg als ik het goed moet hebben. Dan wil ik wel ervoor zorgen dat ik het goed heb, want ik ben toch een mens, dus ik mag het toch goed hebben was een, een van de mensen onder mij, een manager, een goede manager, een hele vriendelijke man. Hij heeft getrouwd en had drie kinderen. En op een gegeven moment komt hij naar me toe en zegt: hij wil een bepaalde cursus doen. Nou, dat zijn allerlei occulte elementen, dus dat mocht niet voor mij. En had hij die cursus gedaan en toen was hij tot de ontdekking gekomen dat, uh, dat hij zich moest zich te veel inzetten voor zijn vrouw. Ja, hij moest zich veel te veel inzetten voor zijn vrouw en dat zei hij ook tegen mij. Dus ik ga scheiden, want zo kom ik niet tot mijn recht. Dat is onze wereld. Dat is vreselijk. En dat is niet incidenteel, maar dat, is, dat komt over ons heen. Je hoort het op de radio, de televisie, in de media, het je heen. De mens is de baas. Hij moet het goed hebben. Het individualisme. En heel logisch, als ik er heel erg zelf heel goed wil hebben... Ja, dan is het heel moeilijk om je ook voor de ander te bekommeren. Dus je wordt wel gauw toch behoorlijk egoïstisch. We leven in een hele egoïstische wereld. En ik geef de schuld aan het humanisme. onderste, dat is niet helemaal humanisme. Maar het is wel iets van onze tijd. We leven in een druk op de knop mentaliteit. Het moet in twee zinnetjes te verwoorden zijn wat we vinden. want anders luisteren we al geen eens meer. Het moet snel gaan. Hebben wij dan nog geduld? Willen wij ons in de waarheid verdiepen? Niet iedereen in elk geval. Het is een trend van onze tijd. Nu, nu. Waar is de knop? Mijn druk erop en erop. Ja, dan moet het ook onmiddellijk zo zijn. Ja, en als... Uh, jullie herkennen hier denk ik al wat in. Toch? Dit is de wereld. En zo moeten wij niet zijn. Maar ook het christendom, en ik denk ook heel veel kerken, kringen, die zijn hier niet aan ontkomen. Ze zijn er niet aan ontkomen. Ik geef voorbeelden. God heeft mij lief. Nou, dat is een Bijbelse waarheid. Maar er staat veel vaker dat ik God moet liefhebben. Wat wordt er nou gepreekt? Heel veel. God heeft je lief. Ga naar hem toe. En wat er we heel weinig preekt, dat jij God moet liefhebben. En God liefhebben is zijn wil doen. En wat is zijn wil doen? En dat is zijn wet doen. Nee, dat vinden wij veel te moeilijk. Dus wat is er gezegd? Wat heeft de christenheid gezegd? De wet van God, die bestaat niet meer. Die geldt niet meer. Die hebben we afgedaan. Want God houdt van ons. Ja, en als ze gezondigd wordt, God die vergeeft wel. Hij ziet u door de vingers. Hij ziet enkel Jezus, want die is zonder zonde. En daar staan wij dan achter. Dus wij kunnen, oninbiedig gezegd, een beetje ons gang gaan. God moet mij helpen. Ja, ik moet heel gelukkig worden. Maar de Bijbel zegt, ik ben een krijger van God. En ik moet hem altijd dienen. Is dat dan fijn? Nee, dat is niet altijd heel fijn. Maar het staat er wel. Ja, God moet mij helpen. Nee, we moeten God dienen. God is een helper groot van krachtzater. Dus er is een soort evenwicht. Niet dat de bovenste zin niet geldt, maar de onderste is voor ons. En God weet wanneer dat, uh, hij ons moet helpen. En als we naartoe gaan zal hij ons helpen. God moet mijn kracht geven. Maar door de heilige geest is zijn kracht in ons uitgestort. Dat gebeurt er dan heel veel. Mijn vader bad het uh, bijna dagelijks: hier, geef ons kracht. Niet dat hij daarop zat te wachten, maar dat hoorde zo bij zijn gebed. De Heilige Geest in ons hart is in ons hart uitgestort. God vergeet altijd zonde, maar ik moet door bloed zo dus strijden tegen de zonde. Dat staat er. Nou, dat is helemaal niet fijn. Dat hoort niet bij het humanisme. Dit wordt ook niet beide niet gepredikt. Dat je tot bloedens toe weerstand moet bieden, Hebreeën. Snappen jullie hoe de, het humanisme, onze kerken zijn binnengekomen? Dit is ook, ik sprak met een, een poosje geleden met een voorganger van een Pinkster gemeente. En die weet ook al deze dingen, hij is daarin opgevoed. Ik hoef hem niet duidelijk te maken. Hij zei, ja, ik zeg toch dat Gods liefde is. Want die andere dingen, als ik zou zeggen... ...God spreekt een oordeel uit over de wereld... ...spreekt een oordeel over jou... ...en kon je in dat oordeel staande blijven... ...dat is niet zo'n prettige boodschap. Dat ga ik niet vertellen. Ik vertel, dat komt veel beter over. Gods liefde, dat willen de mensen horen. Ja, deze man... ...deze voorganger is ook het slachtoffer... ...geworden van het humanistisch denken... En ik denk dat de wereld er niet meer op zit te wachten. De wereld zit te wachten op het onversneden woord van God. Ja. Christen moeten het fijn hebben met elkaar. Daarom gaan we naar een gemeente die bij ons past. Maar ja, wij moeten wachten zijn voor de waarheid. En stel nou dat er in een gemeente de waarheid niet gesproken wordt. Dan moeten wij er tegenin gaan. Maar dat is vervelend. Dat is vervelend. Dan krijg je een boel gedonder. Ik ben wel een paar keer de gemeente uitgezet. En ik heb het altijd heel vriendelijk gedaan en ik heb al mijn best gedaan om iedereen te overtuigen. Maar uiteindelijk was het gat van de deur me weg. We willen de waarheid niet meer horen, want dat is heel vervelend. Kijk, het mensen zeggen misschien tegen verkeerde mensen, maar... Dit is wel een ziekte waar de kerk aan leidt. En zeggen, wij christen moeten één zijn. Dat is een heel erg dominante lering op het ogenblik. He, in Pinkse gemeenten uh, vinden ze vooral uh, ook PKN. He, wij moeten eens zijn met elkaar. We moeten ons niet concentreren met op uh, de dingen die ons uh, scheiden, maar op wat ons één brengt. Maar Jezus zegt, als je mij volgt, uh, dan zal er verdeeldheid zijn. Verdeeldheid in gezinnen en zal ook verdeeldheid zijn onder christenen. Er is verdeeldheid. Jezus was één met zijn vader en zo moeten wij ook één zijn. Dat is de eenheid die Jezus predigt. En Jezus was niet één met zijn tijdgenoten. Hij werd uitgekotst door de geestelijke elite, niet door het Joodse volk. En hier ook geldt: durven wij tegen de gevestigde orde in te gaan? Durven wij apart te gaan staan? Dan wij staan wel een beetje apart. Maar toch is dat denk ik de opdracht: apart gaan staan. Waken, apart staan. Leren is oké okay als het een goed gevoel geeft. Ja, wij moeten er wel een goed gevoel aan overhouden, vindt het humanisme. Als het geen goed gevoel geeft, dan stoppen we er gelijk mee. Het moet echt goed voelen. Ik weet dat ik in dit gebouw voor het eerst hoorde dat je niet naar de hemel gaat. Nou, dat geeft helemaal geen goed gevoel. Ik heb het een poosje weer nog tegen iemand gezegd. Tegen hele goede vrienden van ons. En die vrouw die zei, oh nee hoor, wij gaan naar de hemel. De God wil niet dat we in het stof liggen. Nee hoor, wij hebben God van het leven, dus wij gaan naar de hemel. Ja, dat heeft straal ook uit. Wat is dat een zin die je zegt. Dat je niet naar de hemel gaat, maar dat je opgewekt wordt op de jongste dag, dat zaterdag. Ja. Dat is geen goed gevoel. Dus verwierf je het willen wij dingen aannemen die ons niet een goed gevoel geven. Het geeft ons geen goed gevoel omdat we er niet opgevoed zijn. Laten we terugkeren naar de Bijbel. Laten we dat gaan zeggen. Het geeft ook geen goed gevoel als je het over de vervulling met de Heilige Geest hebt. Dan zie je keer op keer in de Bijbel dat er een aparte actie is. Dat er apart voor wordt gebeden. Maar als je tegen een kerk zegt ben je vervuld met de Heilige Geest? Ja natuurlijk kort op de kerk. De heilige geest is toch op de kerk uitgestort? Niet op de kerk uitgestort, op mensen uitgestort. 120 mensen in de bovenzaal. En toen moesten een paar, ik denk een paar jaar later, Moesten Peters en Johannes naar Samaria. Want daar moesten er gebeden worden voor de doop en eigenlijk, Dat is waarheid, dat is een hele vervelende waarheid. Want dan moet je tot de conclusie komen dat er bij bent gebrekkers in je leven. En dat willen mensen niet horen, dat geeft geen goed gevoel. Een christen mag niet oordelen. En dan zeggen we, iedereen maakt toch fouten, wat doe je nou toch moeilijk. Maar ja, we moeten elkaar dagelijks vermanen, staat er. Dus je moet de confrontatie aangaan. Maar dat is vervelend. Dat is niet heel prettig als je iemand moet vermanen. En toch moet het. Het geeft echt geen goed gevoel als je daar met knikkende knieën en met uh, overslaande stem voor iemand staat. Om hem te vermanen en soms is die... Persoon dominanter, belangrijker, groter dan jij. en dan moet je toch vermanen. Willen we dat? Ik ga het over Maten Heurblok hebben. Hij is omgekomen in. gestorven in 1545. We hebben op onze computer staan. een verhaal over martelaren. Het zijn er. Ik heb het niet honderden. Het is een heel, heel, heel groot verhaal. Honderden. Ja, als je de meeste van ons, die hebben een gereformeerde achtergrond. Nou, niet de meeste denk ik, maar... ...de gereformeerden, die heel veel gereformeerden, die komen uit België, Frankrijk. Daar was te in de 16e eeuw enorme vervolging, geloofsvervolging. En die mensen die vluchten naar het noorden. Mijn voorouders verschilden ook. Ja, Tolen, Pluim, dat is die meer een Belgische naam dan een uh, Nederlandse naam. Ze vluchten voor de Inquisitie. Maarten Heurblok. Maarten, um... Maarten is viskoopman in Gent. En Maarten heeft goed zijn best gedaan. Hij is welgesteld geworden. Hij heeft behoorlijk wat geld. Maar hij verdrinkt zijn geld. Maar dat geeft niemand. Hij heeft er genoeg van. Hij dobbelt en is een vijand van het evangelie. Het is een man met een hele slechte reputatie daar. Op een gegeven moment is daar, je moet je voorstellen, in 1545, dan staat er een prediker in Gent zo in de straat te prediken. Die man is vol van God. Hij vertelt over Jezus die zonde vergeeft. En hij gaat heel erg tegen de Rooms-Katholieke kerk in. En Maarten, die staat daar te luisteren. En dan komt iemand daar toe en die zegt, wat vind jij van die prediker? Hij zegt, ik heb er niks van begrepen, daar heb ik niks aan. Dan zegt die man, dan moet je nog een keer komen. Blijf luisteren. Nou, dus de volgende keer staat die man weer te prediken en Maarten die staat weer te luisteren. Op een gegeven moment dan wordt er gezegd, ja, je zult niet in de heerlijkheid van God komen als je zonden niet vergeven zijn en Jezus vergeeft zonden, niet de kerk. En niet de paus, en niet de aflaten, en niet, en niet, en niet. Jezus alleen. Nou, daar schrikt hij erg van en hij bekeert zich. En wat gaat hij doen? Hij gaat de Bijbel bestuderen, hij gaat echt drie maanden, sluit hij zich op... om dat allemaal goed tot zich te nemen en hij gaat zelf ook evangeliseren. En hij gaat mensen bemoedigen, hij gaat troosten. Hij is jonge evangelist. Een jonge dienaar van God. Nou, dat vindt de overheid helemaal niks. Uh, dus hij wordt gevangen genomen. En de aanklacht is. Maarten gelooft niet in de Eucharistie. Want de Eucharistie, er wordt gezegd dat ouweltje. dat is als de priester het been pakt en hij geeft het, dan wordt het fysiek het lichaam van Christus. Maar dat is gewoon, gewoon heidense denken, dat is ook kult, dat is flauwe cult, dat is goddeloosheid. Maarten gelooft niet in het vage vuur. Want dan kun je een bedrag betalen voor je familieleden en dan zit ze korter in het vage vuur. Dus de Rooms-Katholieke Kerk die had daar behoorlijk wat geld aan. Dus dat was ook niet zo best dat Maarten het allemaal ging zeggen, want die zat aan de financiële poten van de Rooms-Katholieke Kerk te zagen. Maarten die zegt, Jezus alleen, die vergeeft zonde. Nou, dat was in die tijd een ontzettende openbaring, Dat was de hele wereld stond te trillen. Die hele machtige rooms die kerk ging eraan. Geloof niet in de aflaat. Geloof niet dat je een, als je een papiertje koopt dat dat vergeven van zonde teweeg brengt. Heiligen die zijn geen voorspraak bij de vader. Die geven geen vergeving. Heilige verering dat is gewoon goddeloosheid. Dat is gewoon duisternis. Nou daar waren ze niet zo blij mee. Nou Maarten wordt gematteld om hem te dwingen Jezus te verloochenen. Fysiek, nee, het geeft niet toe. Dan komen de priesters en de monniken en die zetten Maarten onder druk. En hij geeft niet toe. Bij anderen, als je die verhaal leest, dat is heel ontroerend, want dan komen de vrouwen van zes de kinderen, en dan zegt hij, ja, ik hou van jullie, maar Jezus boven alles. God zal jullie troosten. Nou, Maarten blijft getuigen ook in de gevangenis tegen iedereen die het maar horen wil. Jezus vergeeft zonden. Hij is vol van de heilige geest. En dat is opmerkelijk in heel veel van die verhalen. Dan zie je dat het vaak om pasbekeerde mensen gaat die heel vurig zijn. Nou, Maarten wordt veroordeeld tot de brandstapel. En hij blijft blijmoedig getuigen. En uh, ook als hij in de gevangenis, als hij daarheen gaat, als hij... De brandsapel opmoedigt. Hij geeft, hij bidt voor vergeving voor de mensen die hem uh, martelen en die hem executeren. Mensen die in die tijd zijn zo vol van de geest van God, dat dan staan ze, ze op een wagen naar de markt gebracht om geëxecuteerd te worden. En dan staan ze tegen iedereen die het hoort op die wagen te prediken. Nou, daar heeft de, de Roomscheelijke kerk gezien, dus wat doen ze? Dan gaan veel soldaten en gaan om die wagen heen lopen, zodat ze het volk niet kunnen bereiken. Maar ja, ze schreven zo hard het evangelie, dat helpt niet. Nou, dan besluiten ze, dan snijden we de tong eraf, dan kunnen ze niet. Ja, en dan proberen ze zonder tong toch nog te prediken. Dat is het evangelie. Dat is volgen van het evangelie. Dat is overwinnen. De wereldgelijkvormigheid was toen de Roomschappelieke Als je dat systeem mee draaide, dan had je het goed. Maar we wilden dat niet. En Veel van onze voorouders hebben er ook voor gekozen om dat niet te willen. En voor ons, nu is er weer een neiging om samen te gaan met de Roomschappelieke Wij moeten één zijn. Hè, maak je niet druk, als we maar gezellig één zijn. Het is vreselijk. Nu stap ik over naar... ...de zeven gemeenten in Klein-Azië. En ik ga even de gemeente... Kijk, je kan over iedere gemeente een hele prediking houden... ...maar dat wil ik niet. Ik wil er even globaal doorheen gaan. En ik begin met alles te lezen wat over overwinning gaat. En dat is opmerkelijk... ...want nu wordt er geleerd van... ...maak je niet druk, je gaat naar de hemel... Een poosje geleden, een paar jaar geleden, is uh, een uh, neef van Nel overleden. Die heeft zelfmoord gepleegd, weet waar, op een gravenis. En hij was uh, atheïst. En toch zegt iedereen, nee, hij is een sterretje in de lucht. En hij is, een, hij is in de hemel. En je kan zo gek niet verzinnen, maar dat is de moderne. Hij moet het goed hebben. Hij moet het geluk hebben, ook als je dood hebt. Dat, uh, ja, dat is de lering. Wat staat hier? Wie overvindt? Hem zal ik geven te eten van de boom des levens die in het paradijs gods is. Overwinnen. Anders kom je niet in het paradijs. Het is niet een makkelijke weg. Het is een moeilijke weg. Wie overwint? Die. Dus het is aan ons om te overwinnen. Te overwinnen. Smerra. Wie overwint? Zal van de tweede dood geen schade leiden. De tweede dood, dat is die grote rechterstoel staat er aan het einde van de tijden en daar zit Jezus op die namens God recht spreekt en daar is een leven en dood daar wordt het boek des levens geopend heb gekeken in het boek staat je naam in het boek des levens ja dan heb je er geen schade van en als je niet erin staat dan volgt de tweede dood wie overwint hem zal ik geven van het verborgen manna en ik zal hem een witte steen geven en op die steen een nieuwe naam geschreven, welke niemand weet, dan die ontvangt. In de rechtspraak, in het, in het Griekse rechtssysteem, als iemand werd vrijgesproken, dan werd hem een witte steen toegeworpen. Dat betekent, je hebt geen schuld, je bent vrij. Je wordt het, wie overwint, die is vrij. Ja, die valt niet onder het oordeel van God. Je moet overwinnen, er is geen andere keus. Wie overwint? En zijn werken tot het einde toe bewaard, Hem zal ik macht geven over de heidenen, En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. Als aardewerk wordt zij verbrijzeld. Gelijk ook ik. Van mijn vader ontvangen heb. En ik zal hem de morgenster geven. Dus je krijgt iemand die krijgt de ijzeren staf. En de ijzer dat is oorlog. Dus iemand krijgt heel veel macht om oorlog te voeren en te overwinnen met geweld. En dat is dan een hele nederige, zachtmoedige mensen wordt dat geschreven. Dat is eigenaardig. Ja, en jij had het er ook al over. En wij vinden het heel vervelend oorlog en zo, dat moet allemaal vrede zijn. Maar God is ook een God van gerechtigheid, van recht. En niet alleen van geluk en zalig en blij en fijn. Het is ook een, orde, een ordening... Met het doel gerechtigheid. Gods goed. En ook rechtvaardig. Wie overwint? Zal dus. Zal aldus bekleed worden met witte klederen. reine heilige mensen worden. En ik zal zijn naam geen zins uitwissen uit het boek des levens. Maar ik zal zijn naam beleiden voor mijn vader. En voor zijn engelen. Wie overwint? Er moet overwonnen worden. Philadelphia. Wie overwint, hem zal ik maken tot een zuil in de tempel van mijn God. En ik zal niet meer daaruit gaan en ik zal op hem schrijven de naam van mijn God. En de naam van de stad van mijn God. Het nieuwe Jeruzalem dat uit de hemel neerdaalt van mijn God. En mijn nieuwe naam. Je bent een steunpilaar in de tempel. Als je overwint, enkel als je overwint. Die overwint, hem zal ik geven met mij te zitten op mijn troon, gelijk ook ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn vader op zijn troon. Ja, op een troon zitten, dat is een grote, grote macht. En je krijgt grote macht als je overwint. Als je overwint, er is geen andere oplossing voor het deel krijgen aan de heerlijkheid van God als je overwint. Overwinnen over zonde, waar gaat het in deze gemeentes over? Ja, Efeze en uh, Laodicea, daar gaat het over de eerste liefde die verzaakt is. Lauwe mensen. En dan zegt Jezus: Ik heb een vieze smaak in mijn mond, ik spuug het uit. Jullie zijn, jullie maken, uh, ja, een lauw, het, het smaakt niet, een lauw water in die tijd, het is te warm, dus. Dat gauw zit dat vol bacteriën en dat, gaat, uh, dat is niet lekker, dat water. Eigenlijk een ontzettend hard oordeel. Ik spoel het uit. Bah! Nou, dat is niet zo fijn. Dit is niet zo humanistisch. Daar dat krijgen mensen niet een fijn gevoel van. De hiërarchie. Uh, dat is de leer van de nicoleïte. En nicoleïte, dat betekent overwinning over het volk. Over de leken. Dus er wordt een rangorde aangebracht tussen leken en de geestelijkheid. Nou, de rooms-katholieke Kerk is hier een toonbeeld van, een hiërarchie. Je ziet het ook in sommige gemeentes. Daar heb je ook uh, leken. En dan heb je de diakenen. Dan heb je de oudste en ouderlingen. En dan heb je apostelen. En dan heb je boven de apostelen staat nog weer een superapostel. Ja, we zijn een keer bij zo'n bijeenkomst geweest. Er werd een soort superapostel ingewijd. Dat, is, dat, is Nicolai, dat zijn Nicolaïten. En die superapostel heeft natuurlijk helemaal van zeggen. Dat is een soort wereldleider. Die kan zalen toespreken. En die kan. Dan heb je Nicolaïten aan de lijn. En wat zegt God? We zijn allemaal gelijk. De ene heeft enkel zustaak. En de ander heeft zo'n taak. De ene moet prediken. En de ander zet de stoelen klaar. Maar het is allemaal gelijk. Het is allemaal dienen van de Vader. Het is heel ernstig. Dit is, dit, je ziet dit steeds meer. De grote mannen die het evangelie verkondigen via de media en daar een enorme positie verwerven. Ook daar moeten wij overwinnen. Wij zullen nooit dat mogen toestaan dat dat ook hier zal gebeuren. En het is echt heel makkelijk, want je kunt op een mens steunen. Aanzetten tot het eten van afgodenoffers en pleeg van hoerij in Pergamon. Weinig of geen werken, la Lucea en sardis. Wat zijn werken? Nou, dat wordt er wordt gezegd van geloof. Ja, het klemen van armen. Behoeftigen, voeden van armen, het zieken bezoeken. Voor de vreemdeling zorgen. Eigenlijk daden van medemenselijkheid, maar ook van geloof. Geen werken. of de Werken worden niet vol bevonden. Het stelt niks voor wat ze gedaan hebben. Als wij niet in staat zijn, niet willen, werken voor God te doen, ja, dan zullen wij niet overwinnen. Dat moeten wij gaan doen. En daar ook daarin overwinnen. Ook al is dat moeilijk. En ook is dienstbetoon heel moeilijk. Want soms dan valt het niet mee. En dan ben je iemand aan het helpen, je verzorgt iemand, doet bijvoorbeeld pastoral werk en na jaren dan geeft hij er toch de brui aan. En dan heb je het idee dat die jaren voor niks zijn geweest. Dat is niet waar, want iedere minuut die je besteedt is opgetekend door de vader. Ik weet het zeker, ja. En je zult ervan beloond worden. Mensen zijn geestelijk dood, mensen dreigen het evangelie los te laten. Het dus ja, ga er tegenaan. Zorg dat mensen weer enthousiast worden voor het evangelie. Overwinder erover. Ga aan de slag. Maar het is een dode bedoeling daar. Ja, en dan zeg je, ik, ik heb tegen jullie dat jullie er niks aan doen, dat je het laat geworden. En je zou dat tegen een dominee zeggen van, God heeft tegen jou dat je niks doet, dat je het laat geworden. En dan hebben ze Louis de Ché, die vinden zich ontzettend rijk. Ze zijn ook geestelijk ontzettend rijk, ze zijn heel gelukkig met elkaar. Ze hebben eigenlijk geen zelfkennis, ze zijn heel hoogmoedig. Nou, hier wordt een hard oordeel over uitgesproken. Doe het doet mij denken aan, Ik werd op een nacht, werd ik wakker. En toen dacht ik, ik moet voor de gemeente bidden, waar wij toen in zaten. De, een van de oudste, dat was een dame, die had gezegd, vroeger, dan baden wij en dan was er genezing en er waren profetie en er werden mensen bevrijd. En er kwamen ook mensen tot bekering. Het was een levende gemeente. Maar de laatste jaren gebeurt er niks. Hoe zou dat komen? Dat zei ze op een witstel. Dus er waren allemaal ingewijden, zal ik maar zeggen. Een stuk of twintig. En ik was er een van. Nou, maanden later werd ik eens wakker en toen. Begon ik te bidden en toen kreeg ik een visioen. En toen, ik stond in een park en ik kon honderd meter zo kijken. En daarachter was mist. En ik stond naast Jezus, maar hij was dik zo groot als ik. Heel, heel groot. En wij stonden rustig te praten. En uit die mist komen twee ruiters. En onmiddellijk weet ik, ja, zo gaat dat, je weet, van, dat zijn de oudsten van de gemeente. En die komen op ons, ons toe en die ruiters die beginnen tegen Yeshua te praten. En ze praten, bedoel, en Yeshua zegt niks terug. Nou, op een gegeven moment rijden die ruiters weer verder. En toen zegt Yeshua tegen mij, mensen die zo hoog te paard zitten, daar praat ik niet tegen. Zo'n hoogmoed. Die mensen waren zo ervan overtuigd... dat zij de enige gemeente waren waar ook de leer perfect was. Ze waren heel hoogmoedig. Ja, ze konden zich niet voorstellen dat een ander... dat God er iets mee deed. Nee, dat was enkel hun gemeente. Hoogmoed. Daar kan volgens niks mee. Die mensen, die moeten daar ook overwinning over behalen. Ze moeten gaan inzien... Ze moeten kennis, ze moeten zelfkennis krijgen. Ze moeten God beter leren kennen. Het is een, een hele belangrijke, want wij zoeken de, de beste gemeente op. Dus wij zoeken de gemeente waar de leer helemaal perfect is. Nou, en dan dreigt er hoogmoed. Gebrek aan zelfkennis. Wees niet bang om te lijden. Wees getrouwd tot in de dood. Nou, we hebben net het verhaal van Maarten. Overwinning, die man overwon. Die had overwonnen. Wij denken dan, de wereld denkt, Sire die Maarten is er ten onder gegaan. Nee, hij overwon. Ja, en wat gebeurt er? De omstanders in België, ook mijn voorouders, die hebben het gezien. Die hebben het getuigenis gehoord. En uh, die zijn tot bekering gekomen. Uh, ik las, dat is grappig, een van mijn voorouders. Ik weet in welk plaats in Vlaanderen dat hij heeft gewoond. En de pastoor in dat plaatsje... Ja, die kwam tot bekering, die werd uh, een evangelist. Ja, en die is op uh, de brandstapel geëindigd. Dus dat weet ik, mijn voorouders, die hebben in die kerk gezeten, gewoon als rooms-katholieke mensen. Totdat. Volhard in het weerstaan van verzoekingen. Er zijn toen ontzettend veel verzoekingen komen op ons af. Zo ontzettend veel. Van allerlei soorten en maat, en ze komen op ons af. Bied weerstand, blijf weerstand, vol hard, overwin over verzoekingen. Vol in geloof, liefde en dienstbetoon. We hebben op een gegeven moment ook wel eens gezegd, we stoppen ermee, het, het is nou wel genoeg geweest. We hebben bijvoorbeeld jaren ook een, bepaalde, een bepaald werk gesteund. Tot we erachter kwamen van, hier is heel veel mis, er wordt heel veel zonden bedreven, zijn ermee gestopt. En dan heb je zo, komt een verzoeken op je af. We geven geen tienen meer. We doen het niet meer. Het is een zootje in de christelijke wereld. We, we worden dagelijks verzocht wat betreft seksualiteit. We worden dagelijks verzocht om toch vooral heel erg goed te hebben. Alles wordt ons zo mooi voorgesteld. Zelfs als mensen heel erg ongelukkig zijn, dan komen ze op de televisie nog met een... De mooiste kleren en met de vriendelijkste te voorschijn. Met de uitnodiging om ook zo te moeten zijn. Weersta de verzoekingen. Weersta ze. Overwin. Maak een einde aan valse leerlingen. Waak over de kudde, die Er zijn heel veel valse leerlingen die zijn ook in deze gemeente geweest. Waak ervoor. En het is heel vervelend om valse leerlingen aan de orde te stellen. Want je krijgt de gemeente over je heen. Of je krijgt oudsten over je heen. Of je krijgt, je krijgt mensen over je heen. Laat zondag niet begaan, maar stop ze. Vermaan ze. Het mag niet doorgaan. Ja, ik las in beter Die zegt dan, als iemand gezondigd heeft, dan moet hij publiekelijk uh, aan de schandpaal worden genageld. En voor de gemeente moet iemand... Zijn schuldbeleid moet er gezegd worden wat er gedaan is voor de gemeente, openlijk. Zodat er mensen de lering uit kunnen trekken. Ik heb er nog maar heel weinig gezien dat dat gebeurt. Wij vinden dat niet fijn. Dat vinden wij niet fijn. Nee, ik heb het nog nooit gezien dat het gebeurde. Nog nooit. Ik kan toch niet zeggen dat er... Ja, ik weet één keer dat er een man uit zichzelf naar voren kwam en die had zich bekeerd en die beleed wat hij... Voor ernstige dingen had gedaan, overwin hiervoor. Verschillende zonden die te maken hebben met wereldgelijkvormigheid en waar het toch altijd mee begint, is tenminste, dat is een van de eerste stappen. Beleid: al kan de zonde, dan is het wel de gewoonte dat de leken aan de priesters hun zonde beleiden, dus dat de een gewone man, die moet met zijn zonde tevoorschijn komen. En hoe hoger u bent, hoe moeilijker dat het wordt om zonden zonde te beleiden. Iedereen moet elkaar de zonde beleiden. Altijd, iedereen. Dus geen aanzien des persoons. Of je nou oudste voorganger, koster, stoelenklaarzetter, gewoon iemand. Beleid elkaar de zonde. Achter zonde zit vaak een hele denkwereld, een hele belevingswereld. Ga te raden wat er fout zit in je leven. Leg je oudere natuur toch eens af. Ik heb een paar dingen genoemd. Mensen die snel gekwetst worden. Je hoeft er niks tegen te zeggen of er ontploft wat. Minderwaardigheidsgevoel. Over geldingsdrang. Mensen die denken dat ze per se de beste en de hoogste en de voornaamste moeten zijn. Slechte gedachten over mensen. Egoïsme, wereldgelijkvormigheid onverschilligheid hoogmoed, Die reis tot hier helemaal onderaan is je nog verder in te vullen. Vernieuw van denken, ga aan de slag. Maar dit is een heel proces, dat is een gevechtsom met jezelf. Ja, en er staat God, die wil je bijstaan om overwinning te hebben, maar overwin, geef het niet op. We kennen mensen die een hele moeilijke achtergrond hebben gehad, die dus diep, diep Minderwaardige gevoelens hebben. Dan valt die mee om daar van af te raken? Om daar vrij weer in het leven te staan? Overwinnen. Er is geen andere oplossing. En dan? Doe de wapenrusting aan. Over enkel over de wapenrusting kan je natuurlijk al een uren praten. Maar ik doe het heel vlug. Je moet om God zijn met de waarheid. De waarheid. Doe het borstpansen van gerechtigheid aan, zodat de vurige pijlen van de boze je niet zullen treffen. Die vurige pijlen worden op je hart gericht, op je denken en je gevoelen. En daar gaat de Satan weer aan de slag. Hij probeert je te verwonden. Hij probeert je dingen uit je oude leven op je af te sturen. Heb door dat het niet enkel maar een idee is maar dat Satan is een bewuste kwaadaardige persoonlijkheid die niet stil zit hef het schild van het geloof ja, zet de helm van het heil op de helm, dat is niet voor je denken maar dat is je, dat je hebt de helm, dat je helm in je hoofd zit te denken nee, je hoofd, daar staat een, een, een woord op en dat is voor iets eigenaar je bent Besef dat je het eigendom van God bent. Je bent gekocht en betaald. Hij is je eigenaar. En dan staat er dat je geschoeid moet zijn met de bereidvaardigheid van het Evangelie. Om die bereidvaardigheid te hebben, daar is. moet je je soms erg voor inspannen. Strijd in de goede strijd van het geloof: een vol hart. En dan zul je overwinnen. Dit was ook. Een prediking voor mezelf.